8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een festival in Steenwijkerwold in de kop van Overijssel... zijn gisteravond zo'n 15 gewonden gevallen door het instorten van een grote feesttent. Op het terrein werd het Dicky Woodstock Popfestival gehouden. Elf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook is een aantal mensen op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Volgens de politie zijn ze niet zwaar gewond... hebben de meeste gewonden kneuzingen en botbreuken. Ooggetuigen op het festivalterrein zeggen dat het weer opeens omsloeg. De tent werd door de wind opgetild en stortte voor een groot deel in. Op dat moment waren er zo'n 150 mensen in de tent. De hulpdiensten rukten massaal uit en hebben mensen onder de tent vandaan gehaald. In Chicago is het terrein van popfestival Lollapalooza enige tijd ontruimd geweest vanwege noodweer. Zo'n 100.000 bezoekers zochten een veilig heenkomen in kroegen in de binnenstad of ondergrondse parkeergarages. Die waren door de autoriteiten aangewezen als schuilplaats.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 In Mexico is een generaal en oud-staatssecretaris aangeklaagd wegens corruptie. Generaal Angeles de Ouhare kreeg in de tijd dat hij staatssecretaris van Defensie was maandelijks een half miljoen dollar van een drugskartel. In ruil daarvoor speelde hij geheime informatie door over de strijd tegen de drugskartels. De generaal werd in mei gearresteerd. Maar hij zou aan het kartel onder meer informatie hebben gegeven over de verblijfplaats van de grootste concurrent. Angeles Douwhare was van 2006 tot 2008 staatssecretaris... in de regering van president Calderon. Daarnaast is hij militair attaché geweest op de Mexicaanse ambassade in Washington... belast met de coördinatie van de strijd tegen de drugskartels. In China zijn bij een landelijke politieactie tegen nepmedicijnen... bijna 2000 mensen opgepakt. In totaal werd er voor zo'n 150 miljoen euro aan namaakproducten in beslag genomen...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 Welkom bij Vroegere Vogels. In de zomer van 2012 keren ex-presentatoren weer terug op het oude nest. Janine Abbring revalideert nog. Ik heb even vrijgekregen en op mijn stoel in het kapitool zit nu Ivo De Wijs. Hij presenteerde Vroege Vogels 20 jaar lang van 1985 tot 2005. Samen met Letty Kosterman, Inge Diepman, Margreet Rijntjes en Karin van den Boogaard. En vandaag helemaal solo. Ga lekker luisteren naar twee uur, Ivo de Wijs. Goedemorgen, ik zit nog niet, ik sta buiten het kapitool. En als je een presentator opgraaft, dan komt hij natuurlijk met herinneringen. Ooit hebben we eens een serie gehad over mensen die de natuur bekeken met nieuwe ogen. Adam bijvoorbeeld, of Doorn Roosje, die honderd jaar geslapen had. Nou, zo kijk ik nu ook met nieuwe ogen. Naar die natuur, die vroege natuur. En ik zie de merels op het grasveld. Ik heb al een konijn gezien. De rhododendron bloeit hier nog. Er is hier volop te genieten in de natuur. En als vanouds vier ik de teugels. Ik zit weer onder moedersvleugels. Ik zit weer op het oude nest. Wat ouder en wat meer gestrest. Want deel ik u weemoedig mede. Het is al zeven jaar geleden dat ik als jonge wilde bras... uw vaste vroege vogel was. Nu vrienden, want de tijd verstreek... ben ik de dwaalgast van de week. Het was het derde deel, het Allegro uit de Eerste Symfonie, een best groot, schrijft u even mee, van de 18e-eeuwse Engelse componist William Boyce, uitgevoerd door de virtuosi di Praga. En dan nu eh, niet over libellen en ook niet over de larven van de libellen, maar over de lege huidjes van de larven van de libellen. Daar, ja, het is ongelooflijk, daar is een nieuwe gids over verschenen. En voor u denkt, wat mag die lui bezielen? Het is een fascinerend boek geworden met geweldige detailfoto's van die larvenhuidjes. Samen met twee van de makers, Dick Groenendijk en Christophe Brochard, is Rob Buiten te water gegaan om lege larvenhuidjes te zoeken. Het hangt helemaal vol, hoor. Ja. Ja. Het hangt helemaal vol, zeg je, ja. tussen het riet... Ja. Zo even een riet krijg ik duiken waar jij naartoe bent gegaan. Ja. En waar kijk je nou Dick? Nou, ik kijk hier al in het water. Waar de. Nou ja, we staan dus tussen het riet, hè, hier zo. En waar de rietstengels zeg maar de oever, oever raken. En uh, dan zo'n nou, 5-10 centimeter boven het wateroppervlak. Daar uh, oh, kijk, hangt kijk. het dus helemaal vol. Kijk hier ik heb je. Nou ze. Even een rietstengel, uh, ik heb een afgeplukt dode.. Rietstengel van vorig jaar afgeplukt inderdaad. En daar zitten twee zit... lege huidjes van larven. Van libellen. Libellenlarven, libelle ja. ja, die, die zitten hier. Ja, wat er dus gebeurd is, is dus dat ze... Nou, ze hebben hier waarschijnlijk de hele winter in deze omgeving gezeten. Hier tussen deze waterplanten. En nou, wat ze op het laatste moment doen is omhoog kruipen. En dan, dan zitten ze dus heel goed verborgen zeg maar, in de vegetatie. Uh, het, geen rovers die er snel bij, of gemakkelijk bij kunnen. En dan uh, uh, breekt hier achter die ogen, breekt die huid los en dan komt de libel eruit. En dan blijft dit huidje blijft achter. Maar dit is een heel kleintje, dus daar is waarschijnlijk iets van een juffer uitgekomen of zo? Ja, dit zijn huidjes van, nou wat is het? Kijk eens mee, 2,5, 3 centimeter maximaal. Ja, hooguit hè? Hey, ja, ja. van staartpuntje zo tot het kopje. Zeker als ze zo lang en dun zijn, dan komen dan waterjuffers uit. En in dit geval... Uh, nou kan ik zien door de ervaring die ik heb dat dit de panzerjuffers zijn. En dit zijn of uh, houtpanzerjuffers of eventueel bruine winterjuffers. Maar dat moet je dan thuis ja, de, de, weer even bekijken de, de, dan moet je met een loepje. De, de, de ja. gids erbij pakken. Daar moet je het boekje er even bij pakken. ja. Christophe staat al te knikken. Je uh, herkent inderdaad ook de panzerjuffers. Ah, de vraag is altijd, het is, uh, altijd uh, bij DCZ, heeft hij een tandje meer ergens op de vangmasker? ze het de middenprooien grijpen, Of heeft hij dat tandje niet? Dan gaat het echt, echt om de details, hè? Ja, ja, ja, ja. bij de, de echte rebel dan is het wel mogelijk om ze in het veld te herkennen. Met, nou, dan zijn ze wat groter. Die ja. keizer die bel of die zet een vier vlek, dan, dan valt het meer op. Bij gebrek aan een loop kan je ook even de verrekijker omdraaien. Ja. En als je hem omdraait, dan is het ineens een... Uh... Dan is het een loop, ja, of precies. Soms de camera een fotootje maken en, en, uh... en inzoomen, ja. totdat het eigenlijk wat zichtbaarder wordt. Ja, maar het punt is dat je die details die er dan op zitten, zeg maar, die, uh, die moet je dan eigenlijk in een goede houding hebben. En de verrekijker omdraaien, dan vergroot het inderdaad. Maar als je de, de details niet, niet in het goede vlak hebt, dan, krijg je, dan is het in het veld nog steeds lastig. Mo moeilijk te zien. dus ja. lastig te zien. Dus ik neem, ik neem, nou ja, deze gaan in een potje. En dan kijk ik thuis. Uh, thuis op naam brengen. Thuis, thuis dus op kijk op of we toe. nog wat, uh, wat grotere exemplaren ja, kunnen dat, vinden. Dat is ook de charme eigenlijk. Van in de zomertijd kunnen we gewoon naar uh, vliegende libellen kijken. En huidje uh, verzamelen. En zodra het uh, oktober, november of de wintertijd erin komt... Ja, dan kunnen alle libellen die al gevangen zijn als larvenhuidjes... kunnen we dan gedetermineerd worden. Eén keer goed zo droog in een potje, dat ze er geen sprietjes erbij hebben, niks. Dan zijn ze, nou ja, 50 jaar is geen enkel probleem. Om ze heel lang ja. te bewaren. Ja, ja, dus, ja uh, ze ja. moeten wel droog zijn. Dus als ze nat zijn of als er nog vegetatie is, kunnen ze wel schimmelen. Maar één keer thuis, ze laten goed drogen. Nou, deze zijn al meteen droog. Dus het is al, uh, al klaar voor bewaren eigenlijk. Daar zit paarden buiten, maar dan weet je bij jullie dus nooit of je nou de levende bedoelt of het lege huidje. Nou, dat maakt eigenlijk, ja, dat is eigenlijk hetzelfde in de zin van, uh, het gaat om de aanwezigheid van die soort. Ja. Het indrukwekkend van, uh, van, van ja, huidjes, bijvoorbeeld uh, hier bijvoorbeeld vliegen geen keizerribellen. Het is een tijdje geleden gebeurd, nou, ik keek in een Pietruspol, zag ik geen keizerribellen in dat klein plasje, maar als adulte. Maar ik vond wel in één pollen 70 lave huidje van de keizer die bel. Dus opeens is hij niet, dan weet ik, ah, daar zit hij. Daar eh, zit hij we toch. He? Ja, ja, ja er precies. Hier ja. een panzerjuffer, hè? Ja, ja, ja, ja. En ik zie hier, dat uh, de vangmasker is niet lang, hij is een beetje driehoekig. En hij is zeker niet gesteeld. Dus ik weet dat, oh, dat is, dat is een bepaalde klasse van panzerjuffer. Een deel ja, het daarvan. Het vangmasker is niet gesteeld. Nee, oké. Okay. vangmasker is eigenlijk. de... Het is een, een fantastisch apparaat dat ze echt uh, als larve gebruiken om, uh, om deze pakken wat te vloeien of die kleine muggenlarven. Hier, hier hangt er ook weer een hoor. Wat die is echt bezig aan het kruipen. Ja, die is echt aan het kruipen. Kijk als je die huidjes ook ziet, hè, ik, pak, kijk, ik pak er hier weer even eentje. Het hangt weer aan zo'n klein rietstengeltje, weer 10 centimeter of zo boven het water. Deze die is dus kakkervest, dit is een huidje van vanochtend, dus niks leuker voor een. Nou ja, huidjes zoeken zeg maar dan om dit type mooie ja intacte huidjes te vinden dat is echt heel leuk maar heel erg leuk dik en Christophe even voor de goede orde er zitten nou heel veel mensen te luisteren die denken van wat bezielt deze gasten ik bedoel libellen ja. oké okay. <laughs> Ja. Maar, maar de lege huidjes van de larven, van de libellen... Ja, ja, ja. dan nou, ben je toch ja. wel ontzettend het <laughs> afgedwaald. Rob, voordat ik serieus word, er is niks leuker dan met dit mooie weer... In op zo'n zo prachtige terrein te lopen met je kop tussen die... en dan dat, dat, hele, ja, dat hele specifieke gebied te... te, te af te zoeken. Dat is echt heel erg helpen. leuk. Maar er zit natuurlijk een hele grote meerwaarde in. Want dit bewijst nou daadwerkelijk voortplanting. Stel, jij staat daar aan de kant. Hè, tien meter verderop. En je kijkt met je kijkertje over het water. Denk jij dan van, oh wat een boel bruine windjuffers. Nee, je zag er geen één vliegen. We doen vijf stappen het water in. En we hebben meer dan twintig huidjes van die bruine windjuffer gevonden. En we zien ze ook uitsluipen. Nou dat bewijst dus de voortplanting. Zegt iets over dichtheden. Nou vroeger was de bruine windjuffer een rode lijstsoort. Inmiddels is die dan... ...door de klimaatopwarming toegenomen. Ja, maar nou ja, voor, voor een bijzondere soort zou je dus heel gemakkelijk snel weten... ...of die soort zich voortplant, hoe hoog de dichtheden zijn... Uh, waar die precies zit als larven in de oefenvegetatie. Want die huidjes zitten niet voor niks zeg maar, op dit type beschutte plekjes. Nou, dat type informatie krijg je daar allemaal vandaan. Daar heb je die huidjes daar voor nodig. Daar heb je die huidjes ja. voor nodig. Ja, ja, ja. Het is heel erg leuk. Mensen die luisteren en denken van wat, wat, wat bezielt die jongens. Die nodig ik uit om het eens te gaan doen. En daar de lol van te beleven. Ja. En, precies, Christophe ja. die zegt het, het is verslavend. Ja, ja, ja, ja. ja, het is inderdaad wat je zegt. Zo lekker met je blote benen en je laarzen vol water <laughs> door de plas... Is op de zomerdag heerlijk, maar als jij nou die, die, die knalblauwe juffers daar ziet vliegen, ja. denk je dan niet, ja, dat is oh, toch dat, eigenlijk... Dat vind ik ook prachtig, ik ben er echt begonnen, zeg maar, ik denk dat veel mensen dat hebben gedaan. Ik ken enkele mensen die echt met de huidjes zijn begonnen en nog niet eens met de adulte, maar de overgrote meerderheid die is echt begonnen als libellen. Ja, ah. hier is er eens een grotere. Oh, kijk nou. Ja, die is gewoon een is... centimeter of vier, vijf. Ja, dit is bijna de armste. Als het niet meer is. Ja, ja. dat is echt. Uh, nou, deze is echt een. Uh, ik vind het een. Uh, ja, dit is een, een van de sowieso grootste als libel. Maar ja, de huidje is ook uh, is op Wat een beauty, hè? Ja, ja, ja, ja. Leuk, hè? Ja. Het is heel grappig. Hè? Ik heb die hele paardenbijten dit jaar nog niet gezien. Ik ook niet. En. Uh, <laughs> en dan ga je naar buiten en je ziet de huidjes. Oh, dat ziet uh, je er. Ja, En je weet dus dat ze er zijn, maar je ziet ze niet. Ja. Dus dat is heel. dat is Nou ja, je dus, huidjes hebben dus een meerwaarde. Dat is ook wel weer even wat ik wil benadrukken. <laughs> Paardenbijters en mensentreiters. De fotogids larvenhuidjes van libellen is uitgegeven bij de KNV. En alle details kunt u vinden op onze website vroegevogels.vara.nl. Muziek. ook toch heel mooi. Vierenler was dat van de Britse componist Sir Edward Elger. Uitgevoerd door onze Nederlandse violiste Simone Lamsma... en de pianiste Juri Miura. Welkom in tuinreservaten.nl Dit weekend staat in het teken van de vierde editie... van de jaarlijkse tuinvlindertelling... Iedere tuineigenaar zou nou in de staartblokken moeten staan met pen en papier om vlinders te spotten. Vorige week vertelde Kars Veling, uh, en hij niet alleen trouwens het al, het is een bar slecht vlinderjaar. Vlinders houden van zon en die zon laat het nogal afweten. Gisteren tijdens de eerste teldag was de zon ruim aanwezig, dus we zijn benieuwd of er veel vlinders zijn gezien. En we hebben aan de telefoon Ineke Radstaat van de Vlinderstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, nou, is het goed gekomen met die vlinders gisteren? Ja, zeker. Er zijn uh, al meer dan 3000 vlinders uh, geteld. Dus dat valt zeker niet tegen. Dat is niet zoveel eigenlijk. Nee, nee, de meeste mensen moeten waarnemingen ook nog doorgeven. Maar uh, als ik kijk een beetje naar gemiddelde aantallen... dan uh, uh, zien mensen gemiddeld toch wel 11 vlinders in hun tuin vliegen. Oh. Dus dat is, uh, dat is niet gek. En hoeveel mensen hebben er meegedaan? Uh, tot nu toe heb ik van uh, 335 tuinen de waarnemingen binnengekregen. Maar ik verwacht dat dat uh, zeker nog wel verdubbelt vandaag. Ah. En, en, en, en wat, moet, wat, moet je, wat moet je tellen? Vlinders, soorten? Uh, uh, ja, uh, uh, beide. Ja, uh, de soorten en de aantallen. Dus je geeft uh, per soort door hoeveel je hebt gezien. Je, je, je zijn het elf vlinders, dat is dan elf, elf stuks? Ja, precies. 11 individuen en gemiddeld aantal soorten is nu 4,5. Uh, dus uh, ja... Er zijn veel meer vlinders. Ja, er zijn zeker veel meer vlinders. En uh, zoals uh, mijn collega Kars vorige week ook al meldde... is het dit jaar wel gewoon een slecht vlinderjaar. En wat mag je uh, tellen, vlinders die op een bloem zitten? Vlinders in die eigen tuin, als je ze bij de buren ziet, hoe zit dat? Ja, je mag, uh, je mag alles tellen wat in je eigen tuin zit. En als er iets bij de buren zit, dan moet je natuurlijk je buren even aansporen... om uh, ook mee te gaan doen of hopen dat hij eventjes bij jou uh, komt kijken. Maar... Of ze nou stilzitten of door de lucht vliegen, dat maakt niet zoveel uit. Je mag alles tellen wat in je tuin langskomt. En, en, en hoe kun je voorkomen dat je een vlinder dubbel telt? Nou, daar hebben we een trucje voor bedacht. Uh, we tellen alleen de maximale aantallen. Dus dat houdt in het aantal vlinders dat je tegelijk ziet. Dus stel nou dat je eerst één dagbouwoog ziet vliegen en je loopt een stukje verder. En vervolgens zie je weer één dagbouwoog dan noteer je er nog steeds maar één, want het kan natuurlijk dezelfde zijn. Ah, ja, nee. Twee, dat als je dat, ook echt nee. twee dagbouwogen tegelijk ziet vliegen. Nee, dat is een andere dagbouwogen dan toch? Ja, ja dat zou kunnen, maar voor de zekerheid uh, werken we met maximale aantallen. Want als, ja, als iedereen alles dubbeltelt, dan krijgen we misschien wel een beetje een vertekend beeld van, uh, van de aantallen. Ik snap het nog niet, hoor. En als je dan een half uur later weer gaat kijken... Dat, dat mag niet. Je mag maar één keer één moment opnamen. Nee hoor, nee, je mag uh, in principe zo vaak kijken als je wil. Eén momentopname is al wel genoeg om mee te doen... maar als je vaker wil kijken, dan mag dat ook. En als je dan nog steeds weer die maximale aantallen noteert... dan weet je zeker dat er geen dubbelingen in zitten. Ja. En, en, en, en wat zijn de soorten die gezien zijn? Zijn er bijzondere soorten gezien? Uh, of is het alleen de... maar uh, koolwitje, dagbouwhoog? Ja, nou, de top drie is nu inderdaad Kleine Vos, Dagbouwhoog en Atalanta... Oh. Dus uh, ja, dat is leuk. En dan uh, het koolwitje op uh, nummer vier. Uh, er zijn al wel ook wat leuke soorten gezien, zoals noem, bijvoorbeeld noem, noem. de kolibrievlinder. vlinder. Zo. En de koninginnenpage is al 15 keer gemeld. Dus er zitten toch ook wel wat, uh, ja, wat, wat leukere soorten tussen dan de standaard vlinders. Uh, hoe, hoe belangrijk zijn onze tuinen eigenlijk voor vlinders? Heel belangrijk... Uh, in het stedelijk gebied, in de bebouwing, euh, hebben vlinders echt stapsteentjes nodig... om af en toe te kunnen uitrusten en wat te kunnen drinken. Dus als ze in, uh, in de tuinen daar een, uh, een reservaatje kunnen vinden... om eventjes lekker uh, ja, bij te komen, dan uh, ja, dat is dat heel goed voor vlinders en heel belangrijk. En is er al iets nieuws gezien? Af en toe duikt er wel eens een nieuwe vlinder op. In mijn tijd tenminste hoor. Ja, Ja, dat klopt. Nee, nog niet... Vorig jaar werd er wel uh, uh, uh, in het weekend een keizersmantel uh, gemeld. Dus dat was wel echt een bijzonderheid, zeker ja. in de tuin. Maar ik heb net al even heel goed zitten speuren... maar voorlopig hebben we nog geen zeldzaamheden gespot. Oh, dat is erg jammer. En zijn, en zijn er wel uh, regionale verschillen? Is het in, in Limburg anders dan op de Wadden? Ja, zeker. Ja, die koninginnenpage die ik bijvoorbeeld net noemde... Die zijn uh, bijna allemaal in, uh, in Limburg en in, uh, in Brabant gezien. Oh, dat, dat is opvallend. Ja, ga je zelf nog tellen? Ja, ik heb uh, gisteren al geteld, maar uh, ik ga zeker vandaag nog even een rondje lopen... om te kijken of ik nog wat nieuws uh, kan vinden. En, en heb je een beetje tuin? Ja, ja ik heb een, uh, mijn tuin is uh, helemaal aangelegd als vlindervriendelijke tuin. Zelf, de de dus, Budleia galore? Ja, precies. Die staat er ook in. Ja. <laughs> oh, en nog andere planten dan? Ja, ik heb uh, van alles. Uh, een kattenstaart, een zonnehoed... Munt, dropplanten, uh, ijzerhard, noem maar op. Dus uh, ik doe er alles aan om zoveel mogelijk vlinders deze kant op te krijgen. Nou, dat, dat is leuk. Goed, uh, uh, kan iedereen nog meedoen? Ja, zeker. Iedereen kan nog uh, meedoen. Eén rondje door je tuin en even de vlinders noteren. En via vlindermee.nl kun je alles doorgeven. Dus je hoeft je niet van tevoren op te geven. En als je nog niet weet wat je ziet? Dan hebben we ook een uh, hulpmiddeltje. Op diezelfde website staat een, uh, een vlinderherkenningskaart... met de plaatjes van alle vlinders die je in je tuin kan verwachten. Kijk, daar hebben we wat aan. En als je alleen een balkon hebt? Mag ook. Ja, iedereen met een balkon mag ook uh, meetellen. Als je de vlinders ziet, dan uh, mag je ze gewoon doorgeven. En hoe hoog komen vlinders? Nou, ik heb zelf op de tiende verdieping gewoond een aantal jaren. En daar, uh, zelfs daar kwamen ze. Dus, uh... Ja, maar dat is bij jou natuurlijk, hè? Ja, ja, maar goed. Ja, ik had één plantenbakje met wat, uh, met wat bloemen. En af en toe uh, een dagboog en zelfs een Die uh, die komen daar toch wel op bezoek. Nou, uh, uh, het, is, het is opwekkend en het, het is leuk en ik ben dol op vlinders. Uh, uh, ik ga ook graag tellen vandaag. Tel allemaal mee, uh, luisteraars, en ga naar de website www.vlindermee.nl. En daar staat dan ook duidelijk hoe je het moet doen... en hoe je je tuin ook een beetje vrienden, vlindervriendelijk kunt inrichten. Word een vlinderaar. In de krat staat, veel dank en veel succes. Graag gedaan, dankjewel. Vlinders. wel. Ik dacht dat er nog een toon zou komen, ze gebruikte echt de hele piano. Uh, Alicia de La Rocha speelde dat. En het was gecomponeerd door uh, Antonio Soler van de CD Spanish Enchores. Uh, het nieuws, hè? Nou, ja, er komt nu het nieuws en het wordt gelezen door Ewout de Jong. Radio 1, het NOS Journaal. Op het Dikkie Popfestival in Steenwijkerwold... in de kop van Overijssel zijn gisteravond 15 mensen gewond geraakt... toen een grote feestent door de harde wind werd opgetild... en grotendeels instortte. De gewonden hadden vooral kneuzingen en botbreuken. In Rijnsburg woedt al sinds vannacht een brand... in een voormalig pand van bloemveiling Flora. Het pand is grotendeels verwoest. De brandweer heeft een sloopbedrijf ingezet om het gebouw af te breken. Omwonenden in Rijnsburg moeten vanwege de rook... nog steeds ramen en deuren gesloten houden. In Mexico is een generaal en oud-staatssecretaris aangeklaagd wegens corruptie. Generaal Angeles Dauhara kreeg in de tijd dat hij staatssecretaris van Defensie was maandelijks een half miljoen dollar van een drugskartel. En ruil daarvoor speelde hij geheime informatie door over de strijd tegen de drugskartels. En in China zijn bij een actie tegen nepmedicijnen bijna 2000 mensen opgepakt. De politie nam voor zo'n 150 miljoen euro aan namaakproducten in beslag. De middelen werden aangeprezen als medicijn tegen diabetes en hoge bloeddruk... maar veroorzaakten in werkelijkheid nierproblemen, leverschade en hartfalen. Dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Er staat vandaag een dagje wisselvallig zomerweer op het programma. Dat betekent zon, stapelwolken en af en toe buien.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 Door alles om een deuk te slaan in je optimisme. Uh, dit is Radio 1 en wij vervolgen Vroege Vogels met een minuscuul versje. Wie weet wie ons komt aangewaaid? Het rad der kolonisten draait. Erik van Muiswinkel. Ja, en dat is heel bijzonder. En ik ben zeer vereerd. Want het was namelijk gisteren zijn verjaardag, 4 augustus. Uh, hoe oud ben je geworden? 50 en 1. Ja, oh, de, het grote jubeljaar al voorbij. Ja, heeft. vorig jaar was het jubelen. Samen met Barack Obama ben ik weer, weer precies een jaar ouder geworden. Die hebben we ook gebeld, maar was weer te beroerd om te komen. Die neemt nooit afdacht, op. Nee, nee, nee, nee dat is verschrikkelijk. Dat is maar jij, jij bent er wel. In levende lijven. En hij ziet er heel goed uit. Bruin. bruin, bruin gebruind. En hij klinkt zo. Vandaag de essentie van de natuur, het lot van de mensheid en de toekomst van de planeet in 3 minuten 52. Nu alleen bij vroege vogels. De natuur, zal ik u vertellen, daar ben ik eigenlijk doodsbang voor. En dat is mijn geraaien ook, want ik ben een mug, een mier, een vlieg. Planetair gezien zijn wij insecten. We zijn als mensen zelfs nog veel kwetsbaarder dan insecten... want die hebben in de loop van eonen... tenminste nog een meestelijke tactiek ontwikkeld... met zijn 48.000 triljoenen, heel erg klein blijven... en na iedere ramp weer uit je microscopische eitje komen kruipen. Maar dat kunnen wij niet. Onze facetogige vriendjes... ik heb eigenlijk al jaren gewacht op een column in... Vroege vogels, om, dat, om die uitdruk een keer te kunnen gebruiken. Onze facetoogige vriendjes waren er al een onmetelijk lange tijd voor ons. En zullen er over tien, jaar, tien miljoen jaar, namelijk overmorgen, nog steeds zijn. Vroege vogels daarentegen niet meer. Maar dat ligt dan in principe aan de netmanager. Als de aarde een kriebelhoesje heeft, worden er tienduizenden Chinezen en Iraniërs bedolven onder hun eigen huizen. En een duizend fouten aan familieleden in peilloze ellende gestort. Als de aarde een puistje uitdrukt, staan we 2000 jaar later nog ademloos naar de resten van Pompeji te kijken. Ik ben geen groot reiziger, Maar de enkele keer dat ik door echte vlaktes reed, de Great Karoo in Zuid-Afrika, de Prairie in Kentucky, of dat ik eens in de bergen liep in Zwitserland, was ik beducht en vol ontzag en lacherig tegelijk als een kind in een nachtelijk bos. Zulke natuur zijn wij in Nederland sinds 1953 niet meer gewend. Natuur met een grote bek. Natuur die de baas is. En elke dag vallen de mensen dood in de Alpen. En wee je gebeenten als je op een echte vlakte je Ken met benzine een keer vergeet. Die landmassa's op aarde die zijn al onbevattelijk. Maar de oceaan is nog weer eens twee keer zo groot. Het idee dat de mensheid met al zijn boerenslimheid slimheid de aarde kan bedreigen... komt mij werkelijk zeer onnozel voor. Wat we heel goed kunnen is onze eigen leefomstandigheden verzieken. Onszelf voortijdig uit de race nemen, natuurlijk. En we kunnen ook andere soorten uitroeien. Dieren, planten, daar hebben we onze sporen wel in verdiend, dunkt mij. Maar verder komen we echt niet door. Die oceaan krijgen we niet leeg. De Himalaya krijgen we niet kapot. Al die retoriek van de aarde als een kaars die opbrandt... als die prachtige groenblauwe bol die we maar te leen hebben... dat is van een grootheidswaanzin die in de evolutie zijn weergaan niet kent. Kijk, Ik vind dat we ons wel moeten gedragen... We slopen al 150 jaar lang op grote schaal de bronnen onder onze eigen voeten vandaan. De armsten onder ons vangen de echte klappen op. Er is natuurlijk alle reden om in te grijpen. CO2-uitstoot terugbrengen, fossiele brandstoffen vervangen door wind en zon. Waterkracht, rivieren schonen, vervuilers betalen. We kennen het allemaal, maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Want we gaan onze economie helemaal niet aanpassen. Want dan gaat de pensioenleeftijd misschien omhoog en dan komt de koopkracht in gevaar. Dus dat gebeurt niet. De mensheid heeft de supermarkt bijna leeggegeten. Wij liggen op ramkoers. Het kan 100 jaar duren of 300 jaar... maar dan zullen we, sterk uitgedund opnieuw moeten beginnen. Of we helemaal niet meer zijn. Maar als er iemand is die zich daar helemaal geen jota van aantrekt... dan is het wel de natuur. Ik heb net een boek uit, dat heet De Wereld Zonder Ons. Een boek uit 2007, van zekere Ellen Wiseman. Dat is een wetenschappelijk stevig onderbouwde blik... in een toekomst zonder mensen. De aarde bloeit op. De zich, zodra wij verdwenen zijn, in een razend tempo een adembenemend schouwspel. Waarin water, wind, vegetatie en bosbranden ongehinderd kort met te maken met het Olympisch dorp, het Mediapark en de Albert Kuip. <laughs> en trouwens ook met Tokio, Londen en heel New York. De wereld draait door, de insecten gaan aan tafel en niemand zal ons missen. Ragtime uit de suite Americana van de Uruguayaanse componist... en trombonist Enrique Crespo... gespeeld door het sextet German Brass. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, maar eigenlijk had ik toch liever de natuurkalender gehad... de fenolijn. Zou dat ook kunnen? Nou, doen we dat een andere keer. Maar ik, ik, ik heb wel een goede tip voor die natuurkalender. Die komt van de mannen van Sovon. Op de Waddenzee zitten op dit moment tienduizenden bergenden. Ze zijn in de rui en dus kunnen ze even niet vliegen. Vandaar dat ze het veilige water opzoeken. Bijvoorbeeld een stukje uit de kust van Harlingen. Maar wat er verder aan tips binnenkwam... dat hoort u nu in de samenvatting van de Venolijn. Blijf gerust bellen op 035 67 11 338. Hallo, met Kokkie Bakhuizen uit Milburg... Ik ga melden dat het heel erg stil is in de lucht. Gisteren heb ik geen ene gierzwaluw meer gezien. Ik ben Rian Molhuizen uit Os. Ik heb van de week hier in de straat... s'morgens een donkerbruine eekhoorn gezien... ...met in zijn staart zeker 10 centimeter wit. Dat viel gewoon op. Met Bertus van de Kolk. Op de IVN-tuin, naast het bezoekerscentrum... ...van natuurmonumenten in Reden hebben na de overvloedige regen twee grote oranje wegslakken... van de vochtige omstandigheden gebruik gemaakt om te paren. Op een roos hebben galwespen een grote mostgal, bedeguar of slaapappel doen ontstaan. Ze zeggen, als je zo'n slaapappel onder je kussen legt... je gegarandeerd slaapt als een roos. Bieneke uit Soest. Ik heb voor het eerst van mijn leven een schrijvertje in mijn vijver... Schrijvertje van Guido Gezellen. Heel leuk. Daar. Met Dorien Broekmeulen uit Den Bosch. Terwijl ik in de tuin zit, begint een nestmieren aan hun bruidsvlucht. De merel, die zo af en toe een bezoek aan mijn tuin brengt, zit op de schutting en kijkt met een verbazende blik: van wat gebeurt er nou? De mieren in hun bruidsvlucht zijn met een goed kwartier allemaal weer verdwenen. Ja, Goedendag, met Alvin Schrikker. Wij waren gisteren op Witsland aan zee, ter Schelling. We hebben rond een uur of half vier twee zwarte uh, ooievaars gezien uh, rondcirkelen. Over de duinen bij Witsland aan zee. Goedendag, dit is een waarneming van tienerschrijvers Schrijvers uit Den Haag. Op maandagavond zag ik op een hevig in de wind zwiepende witte butlea een hommel die rustig bleef forageren. Gouden kijker erbij en tenslotte zag ik vijf meezwiepende steenhommels. van het terugkeren bij Vroeger volgens is dat je af en toe dan zelf een stukje muziek mag uitzoeken. Dit, dit heb ik zelf meegebracht. Uh, Hommage aan Edith Piaf is de ondertitel... maar het heet officieel slechts improvisatie nummer 15. Het is van Francis Poulenc. Ik moet er altijd een beetje van huilen, want ik vind het ongelooflijk mooi. Dit was de versie van uh, Eric Parkin... maar die van Pascal Roger die kan ik ook zeer uh, aanbevelen. God, die Olympische Spelen slaan wel wat los. Er komt weer een groepje joggers voorbij in bonte uitmonstering. Nou, vooruit, het is niet anders. Um, we gaan door. De Nieuwe Wildernis. De Nieuwe Wildernis dat is de naam van wat de grootste natuurfilm van Nederland moet worden. De natuur van de Oostvaardersplassen tussen Almere en Lelystad... een jaar lang op de voet gevolgd en in beeld gebracht. Volgend jaar september moet de film in de bioscoop gaan draaien. Het is een prestigieus project waarvan het resultaat moet kunnen wetijveren... met een natuurfilm van BBC-niveau. De VARA is in het najaar 2013 een unieke driedelige serie uitgemaakt van nieuw en exclusief materiaal over het leven in de Oostvadersplassen. Fotograaf, filmer en ecoloog Ruben Smit maakt de opname. Henny Raadstaak is op een zomeravond op pad met Ruben Smit in het gebied zelf. En de een heeft de microfoon bij zich en de ander een camera. In de zomer hoor je hele typerende geluiden die, uh, die horen echt bij deze tijd En die zijn ook best uh, opvallend, zeg maar. Dus uh, die kluten die je nu hoort, en die gauwganzen, ganzen, van die, die de ganzen waar nog een restant van zit. En, dat, en, en natuurlijk de enorme hoeveelheid de dieren die er lopen. Dat geeft echt het gevoel dat je. ja, een ja, beetje in een beetje andere wereld zit hè. Ja. We zien, de, nou, verderop zien we de koninkpaarden, de ja. edelherten. Ja. Het is uh, een uur of acht 's avonds nu. Ja. Wat, uh, wat, wat voor plan heb je nu? Wat, wat ga je draaien? Nou, ik was, ik was van plan om, wat ik heel veel doe bij de film... is gewoon, uh, eerst eens even goed te kijken. En uh, of er nog veel activiteit is rondom, in dit geval de schuil die ik heb neergezet. Ja, een paar, een 100 meter vandaan. Ja, ja ik, wil, ik wil even goed kijken, want ik heb tot nu toe iedere avond hier... rond dit tijdstip heb ik forse uh, ja. gezien die... Uh, die langs de randen van deze, dit ondiepe water proberen jonge kluten te vangen. Dus ik wilde, ik wilde eerst eens even kijken of ik, uh, of ik de vossen zag of zou zien. En, uh, en daarna wil ik eens even naar de grote open vlakte... om te kijken of we de grote groepen met herten kunnen filmen. Ik heb hier twee dagen geleden ook gestaan en toen kwam rondom, rond dit tijdstip kwam er een slechtvalk uh, jagen terwijl hier gewoon ook, ook gewoon ja, in het ja, ja, veld stond ja, ja, ja absoluut nee uh, inderdaad als ik, als ik in de schuilhut zit is die hut is natuurlijk hartstikke mooi maar dan heb ik mis ik soms het overzicht. Ik ja, kijk maar één kant op ja, ja, ik, kan, ja nee, ik, kan wel, ik kan wel meerdere kanten op kijken, maar je hebt je hebt gewoon niet je moet de hele, hele skyline kunnen zien. En ik hoor nu ook al een beetje aan de maar die komt deels door ons, maar dat is, ons, maar je is je maar zeggen weg. Dat komt waarschijnlijk omdat wij hier lopen, maar, ja, maar is, misschien is er meer aan de hand. meer aan de hand, want ik zie daar al die kievieten ook al opvliegen. Ik moet even de camera weer aanzetten. Je weet maar nooit natuurlijk. Ik, ik, ik heb hier ook net aan de overkant, ik kan het net niet zien, maar ik heb hier een, uh, een boomstam ook aan de rand van het water neergelegd. Omdat ik die ik al een paar keer heb zien jagen. Ja, daar loopt een vos, hier daar. Ja, verdomd. Ja ja ja, ja, ja, ja. Dat bedoel ik. Dat nou... Is het... Het is geen slechtvalk, maar het is te fors. Het is 500-600 meter weg, maar je ziet hem duidelijk. Ja, maar die komt deze kant op. Moet je een beetje laag blijven? Ja, een beetje laag blijven. Je, kunt, uh, je hebt dan het joekelt van de camera, trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja. Er zit een behoorlijke lens op, denk ik. Er zit een behoorlijke lens op, ja. Zal ik zal even moet gaan verzitten, want ik zit in een distel. Dat zit niet zo lekker. Nou, hij loopt wel een beetje van ons af, dat is jammer. Maar er zitten er hier meer, hoor. Maar je hoort gewoon een beetje aan de vogels dat er wat paniek is. Hmm. Hoe doe je dat nou, Ruben? Want uh, we weten dat in september volgend jaar... Ja. die film in de bioscoop moet gaan draaien. Ja. De Nieuwe ja. Wildernis. Ja. Er komt een driedelige televisieserie die jij maakt ook. Ja. Maar voor de meeste films schrijf je een scenario... Ja. een ja. storyboard, weet ja. ik veel allemaal. Ja. Ja. Ja. Maar de natuur laat zich niet sturen, niet nee. regisseren. Nee, dat is helemaal waar. Kijk, we hebben natuurlijk wel... Wij als team, want we zijn een groot team aan de, aan de, aan de, aan de film, aan het werk. Dus ik ben, ik ben dan regisseur in het veld, maar we werken met heel veel mensen aan de film. En we hebben, van tevoren hebben we wel degelijk een script bepaald. Dus we hebben wel bedacht van nou, we willen... We willen een hoofdstuk hebben over het, uh, het opgroeien van de, de En Laten we zeggen, de, de eerste fase is de geboorte. En de tweede is meer de, het op eigen benen staan. En de derde fase is de overleving. De, die drie delen zijn heel belangrijk. En daarin hebben we wel degelijk van tevoren bedacht. Nou, we willen het heel erg graag over de koningpaarden gaan hebben. En we willen de vossen als belangrijk karakter meenemen. En de grauwe gans. Dus we hebben wel al bijna van week tot week hebben we uitgeschreven van dat kan er komen. Maar... Uh, Eigenlijk kun je wel concluderen. Je kunt, je kunt bij zo'n natuurfilmproductie kun je zeggen... na nou 50% van de film uh, kun je scripten, kun je scripten bedenken. En de overige 50% is toch datgene wat de natuur zelf doet. En dan doe je het al heel goed. Maar je moet dat ook doen. hè? Want als je dat niet doet... dan, dan, dan zeker met zo'n natuurfilm... heb je gewoon de kans dat je allerlei losse flodders krijgt. Dus allemaal losse, kleine losse eindjes die niet met elkaar in verbinding zijn. En dat, en dat is nou juist niet wat we met deze film willen. We willen juist een film maken die uh, helemaal in de teken staat... van de Circle of Life, waarin je ook letterlijk steeds in een cirkel zit. Dus je merkt, je zit in een flow. Je, je, je krijgt ook het gevoel dat je erbij bent. Je krijgt ook het gevoel dat je bij bepaalde dieren... en ook individuen en karakters zit... zonder dat het allemaal losse kleine brokjes zijn. Want daarom volgen jullie ook soms één bepaald koningpaard. Ja, exact. En volgen één... Veulentje bijvoorbeeld. Ja. En, uh, en dat Veulentje staat dan natuurlijk synoniem voor, voor de hele kudde. En die kudde maakt allerlei dingen mee. Maar het is wel de bedoeling dat je uh, aan de hand van zo'n personage... veel meer een gevoel krijgt van hoe het is om koningpaard te zijn in de Oostvadersplas. Mooi, hè? Zoals die gieswalus zo ja. laag over... Prachtig. Die komen hier insecten halen, want ja. die zit hier natuurlijk ja. niet... Ik bedoel, ze nestelen in de stad. Natuurlijk. Inderdaad, ja, kijk, die, die net vlak. Je ziet het hier ook, ja. he, de, de wind gaat een beetje liggen... en de ja. muggen beginnen hier te dansen. Ja. En, de, en de gierzwalen, die, uh, die jakkeren er overheen. Is een goed teken, hè, niet dit. Het is wel weer stiller ja ja. ja, ja, dat komt omdat de vorsten... net vossen. wat ja. achter, achter het dijkje is verdwenen. Ja, dat is een mooie avond. Mooie zon nog, een beetje door die wolken heen. Mm -hmm. Je ziet wel aan de windveren dat er ja. toch weer een weersverandering op koers is. Dat is mooi mooie van, van hier, je hebt zo'n brede skyline dat je echt letterlijk iedere weersverandering uh, meteen ziet. Ik ga hem eventjes, uh, ik ga hem even timelapsen. Dat betekent? Dat betekent. Dat voor die dat niet weet. De, weet? Voor de, ja, dat <laughs> zal ik je eens dus even uitleggen. Bijna, ik maak iedere seconde een, een beeldje en al die beelden zet ik achter elkaar, waardoor je een soort versneld plaatje krijgt van deze wolk. Even langerleids eraf. Maar het gaat dus in de film ook niet alleen over volken, hoor, maar het gaat ook over bijvoorbeeld strontvliegen. Strontvliegen? Ja, strontvliegen. Ja, wordt, een, wordt ook een heel belangrijk element van de film. Kijk, die, wat, wat we proberen is, we proberen een soort, soort systeembenadering toe, toe te passen... waarbij we de relaties tussen allerlei planten en diersoorten onderling laten zien... op een hele visueel aantrekkelijke manier. Uh, maar ook om te laten zien waarom ze samenleven. Dus de dus strontvliegen komen uiteraard op de, de poep van koningpaarden af... Uh, maar die koningpaarden, die, die lopen daar en die poepen daar. En die strontvliegen komen erop af. En daar komen dan ook weer gele kwikstaarten op af. En die gele kwikstaarten lopen dus met die kuddes mee. Dus, dus het is, ja, alles, alles heeft met alles te maken. Het is een soort holistische benadering die we heel erg in de film willen laten zien. En dat kan heel spannend. Dat is ook de uitdaging om hele gewone dingen heel bijzonder te maken. Mooi, hè? De sfeer nu hè hier. Ja joh, ja, daar ben ik echt gevoelig voor. Hoor. Super. Nou, ja. Ben jij hier al hoe lang aan het draaien? Ja, vanaf vanaf vorig jaar september. Ja, ja. Bijna een jaar. Ja. ja. Wat, wat is nou wat is nou het moment geweest waarop, waarop jij je het meest verwonderd hebt hier? Uh, ja, dat zijn wel een aantal aantal momenten. En dat zijn bijna altijd de momenten dat ik overvallen raak door hele kleine dingetjes die, die dan opeens heel heel dichtbij komen, zeg maar, heel ontroerend zijn. Dus um, op het moment dat je het gevoel hebt dat je deel gaat uitmaken van, van dit systeem... dus dat je niet meer een filmer bent of met zo'n camera... die je de hele tijd achter de beesten aanjaagt. En, en soms heb je dat gevoel, wel eens dat de beesten wegrennen... om zie te jou zien, vind ik altijd vervelend. Um, maar op momenten dat, dat de beesten naar je toe komen... He, ik heb van de winter, heb ik hier, heb ik hier... Uh, was het was vreselijk koud en uh, ik zat heel dik, dik ingepakt zat ik bij uh, koningpaarden. Dat was één paard die ik aan het filmen was... Die was aan het graven in de sneeuw. En zo En op een gegeven moment, terwijl ik aan het filmen was, voelde ik, voelde ik iets, iets prikkelen op mijn pink. En toen ik keek, zat er dus onder mijn jas op mijn pink een winterkoninkje. Nee. Ja. En die was dus gewoon. Ik zat er al heel lang stil en het beestje was gewoon, had het zo vreselijk koud. En die had gewoon dook, gewoon onder mijn jas. Op die pink van mij, terwijl ik aan het filmen was. En het was, was zo ontroerend, zeg maar, om zo'n heel klein vogeltje. Uh, daar in die, in, die, in die grote leegte te zien. En, en tegelijkertijd ook heel ontzettend kwetsbaar. Ja, dat zijn momenten dat ik me vreselijk verwonder. Maar ik, ik verwonder, ja, dat is emotioneel gewoon, weet je wel. En dat je echt ik van, ah. later heb ik... Ja, ik kan voorbeelden genoeg. Ik, uiteindelijk kan ik helemaal een boek overschrijven. Maar, maar een ander, ander voorbeeld was dat ik hier liep iets verderop. Ik, daar aan de overkant, waar, waar, waar dichtere wilgen staan. Mm -hmm. En daar... Uh, daar, daar, ook zo'n avond als nu dat ik ook niet echt dacht van nou dit, dat gaan we doen. Ik rijd rond en opeens zie ik daar een koningveulen liggen wat net geboren was. En dat lag nog in de, in de, in de placenta. En, uh, en de moeder probeerde om dat veulen uit de placenta te halen. Maar dat lukte niet. En de naafstreng zat er ook nog aan vast. En op een bepaald moment komt die grote groep koninkpaarden aanrennen... en die uh, gaan weg, op een plekje voor de, voor de nacht te zoeken... En je zag die moeder echt twijfelen van wat gaan we doen. Nou, vanaf dat moment uh, zit ik zo dicht bij de veulen. En dat veulen wordt dus verlaten terwijl je daarbij staat. En je weet gewoon van ja, normaal gesproken gaat dit niet meer redden. Ja, dat dus, uh, niet. Nee. nee. En, uh, en hoe het verder afloopt moet je maar een film zien. <lacht> verder ga ik Clifver, maar... Net... Ja, dat ja, is absoluut de cliffhanger. <laughs> maar dit is heel belangrijk voor de film. De wind is een beetje gaan liggen wow. ondertussen bij Zeldzaam. Ja, het is echt heel erg lekker nu. Je hoort overal de geluiden van de edelherten, maar je hoort de meh. Dat zijn die hindus die roepen. Meh, meh. Het zit allemaal daar. Ja. En af en toe hoor je een wat hoger geluidje ertussen. Dit niet. Allemaal hindus. Mee, Hoorde je hem even? Ja. Miep. Nu, dat is een kalf. Mee. En dit zijn allemaal hindus. Het lijkt edelhertig beurel, maar het ja. zijn hindus. Het is, is nog een... geen herfst, toch? Nee. Dit zijn de vrouwtjes die met, ja. met de kalveren, met de kalveren ja, en je contact ziet, houden. Precies. En, uh, en je ziet ook dat ze zo s'avonds nu... dan zie je dat die groepen die trekken hier de grote vlakte op En, uh, en dat geluid wordt alsmaar uh, voller. Want er komen steeds meer kalveren met, met hindus komen de vlakte op. Dus ze roepen elkaar van jongens, het is tijd, kom, we gaan. Mooi. En iedereen kent, of de meeste natuurmensen, kennen het geluid van de burrelende herten. Dat is echt de mannetjesherten in september. Maar dit, dit is. Ja, tot, totdat ik in de Oostvaarsplassen kwam, wist ik niet dat Indus geluid maakt. Wist dat niet? Wist nee. is een beetje de, de light versie. Ja. En een raaft ze doorheen, hoor, nu. Ik zit er verder op de krassen. Ja, dat is heel typerend Oostvaardersplassen geluid. Ja, gaat hij nog wel draaien met ja, die camera? je camera? Ja. Nog even die spreeuwen die zo mooi op die takjes zitten. Dan her en der verspreid alsof het blaadjes zijn. Spreeuwen. Allemaal mooi naast elkaar. Ik denk dan hij is hier al een bijna een jaar aan het draaien. De, de shot heeft hij wel. Uh, nee, dat, die, die, die, en je ziet de edelheid ook zitten. Of de edelheid, je ziet de zeearenden vanaf hier. Echt? In één beeldje. Ja. Oh, kijk, ja, daar zitten ze met z'n tweeën. Verdond. Ja. ja. Toch het symbool hè, van de ja, Oostvaartse Laten we ook eventjes, uh, laten we even zo'n beeld zien. Vind je toch wel leuk? Een so beetje vier beeld, twee van die aarden boven in de topjes. Mooi, je kan ze natuurlijk lekker dichtbij halen met die uh, knoepen van die lens die je op je kamer hebt. Ja, dat klopt. Maar, maar blijven, blijven, even, blijven silhouetten tegen de, tegen, de, tegen de zonsondergang. Maar wel mooi. Dan moet de camera alleen nog even aangaan. Het duurt dat zo lang met opstarten? Ja, daar hebben we hem. Record record, record, uh, fotograaffilmer Ruben Smit en Henny Radstaak in de Oostvadersplassen. Het zal wel even duren voor de film te zien zal zijn, ik denk nog ruim een jaar, maar op de website van Vroege Vogels kunt u de verschillende videoblogs die Ruben Smit gemaakt heeft alvast bekijken.